Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Vanochtend zijn in Hoorn vier mannen aangehouden... op verdenking van zware mishandeling. Ze zouden twee andere mannen in een huis met messen hebben bewerkt. De politie kreeg een tip dat er mogelijk iemand werd vastgehouden... in het huis in Hoorn. En daar zagen de agenten een bebloede man uit het raam hangen... die om hulp schreeuwde. Binnen bleken twee mannen van twintig te zijn mishandeld... Een van hen had een ernstige hoofdwond. In de woning in Hoorn werden vier vermoedelijke daders aangehouden. Dat zijn mannen van tussen de 19 en 24 jaar. Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog onduidelijk. In Mexico zijn bij een schietpartij op een tuinfeest 17 doden gevallen. Huurmoordenaars van een drugskartel openden het vuur op een groep feestende mensen in de stad Torreón in het noorden. Volgens justitie in Mexico trapten de schutters een deur in en schoten ze op iedereen die bewoog. Het is niet duidelijk welke drugsbende er achter de aanslag zit. Torreón, een stad met een miljoen inwoners, geldt als een belangrijk centrum voor de handel in drugs... Twee criminele organisaties leveren een strijd op leven en dood om de macht in de stad. In Mexico zijn in vier jaar meer dan 25.000 mensen omgekomen in de drugsoorlog. Dit weekend zijn een miljoen Nederlanders op vakantie gegaan. Iets meer dan de helft ging naar het buitenland. Spanje, Turkije, Griekenland en Italië zijn nog steeds populaire vliegbestemmingen. Schiphol, dat de afgelopen dagen 475.000 mensen voorbij zag komen, verstrekte veel nooddocumenten. Vandaag werden er 42 uitgegeven en dat is twee keer zoveel als op een normale dag. Veel minder druk was het op de luchthaven van Rotterdam. Daar vertrokken gisteren en vandaag maar vijf extra vluchten. Het weer vannacht helder en ongeveer 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden.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 your daddy home Did he go and leave you all alone uh -huh. I got a bad desire oh, oh, oh I'm on fire Tell me now baby Is he good to you Can he do to you the things that I do I can make you higher Oh, I'm on fire Sometimes like someone took a knife, baby edgy and dull Cut a six-inch valley through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head And you, you cool my desire. Oh, Welkom bij TEP-ZEPI, aflevering, nee, aflevering 697. En ik geef even wat aan het geluid doen, een ogenblik. Zo, dat is beter. Ik kom mezelf helemaal in een regenton, dus niet de bedoeling. Mijn naam is Benno Veugen, welkom bij TEP-ZEPI, aflevering 679. En we zijn begonnen met uh, Asher Queen. En we zijn uh, verleden week begonnen aan een hele lange reeks. En dit heet Songs of Long Love. En Chains. En de dubbel CD. Allemaal liedjes, op liedjes vertolkt. Naar, uh, naar zijn versies van Asher Queen's. Straks in de tweede uur uh, gaan we daar ook uh, nog een. Uh, van een andere CD natuurlijk. Voor luisteren. We gaan door met uh, Hardewijn. Met. Sing, Angel Sing. En wil je het allemaal meelezen? Dat kan via www.zfmzandvoort.nl Dan ga je naar programma-info. Graag. Tot aan het eind van dit uur. Veel luisterplezier. A beira do mar e assim se fez marinheiro fez se ao mar a navegar e correu o mundo inteiro chegou primeiro às índias ao oriente uniu por mares continentes que nos deixou por herança. nas caravelas no mar de águas turbulentas dobrou o cabo das tormentas que é hoje de boa esperança E no mar pioneiro, e que é marinheiro, e que é marinheiro, que levou a cruz de Cristo Jesus para mundo inteiro, e que é marinheiro, e que é marinheiro. A bain do mar, en assim se fez, marinheiro. Feest al mar navegar, e correu o Vai doze e feliz no mar pioneiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro. Que levou a cruz de Cristo Jesus para o mundo inteiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro. Ja, de laatste klanken. Zal ik het ze een beetje er even bij halen. Van, even kijken, Joyful Spirit van de artiest Davidson. Ons eigen label, Oriana Music. En ook met dit label gaan we afsluiten, dit eerste uur. The Liquid Light of Healing van Aelia. En, eh, wat ik nog even mee wilde geven... In het eerste uur was er sprake van vier nieuwe cd's van Osho.nl En uh, ja, dat is mee te lezen via www.zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma-invol en daar staat het allemaal bij. We gaan dus afsluiten met Aulia, de Liquid Light of Healing. Graag tot straks voor nog een uur tip. heb je aan de andere kant van het nieuws. Zover het ritme van ZFM.